Goedemorgen. ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt dat ze niets wisten... dat het UWV jarenlang de privacyregels overtrad. De uitkeringsinstantie plaatste zonder toestemming cookies op hun site... en verzamelde zo illegaal data. Daarvoor kregen ze drie jaar geleden al een waarschuwing, zegt techredacteur Joost Schellevis. Ja, die waarschuwde al die tijd dat het helemaal niet mocht... het plaatsen van al die cookies zonder toestemming. In al die tijd werden die gegevens dus wel gebruikt... Voor handhaving. Later zou blijken dat dat helemaal niet mocht. Ook niet als mensen toestemming gaven. Maar nou, het is natuurlijk wel de vraag waarom is er al die tijd nooit serieus gekeken. Wat is hier aan de hand? Mogen we eigenlijk wel doen wat we doen? En wat zijn de gevolgen hiervan? Het ministerie van Sociale Zaken gaat de zaak met het UWV bespreken. Het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway komt rond 1 uur vanmiddag aan in de Eemshaven in Groningen. Gisteren werd besloten dat dat de veiligste plek is voor het schip. De Fremantle Highway vloog vorige week voor de kust van Ameland in brand. Eén bemanningslid kwam om het leven, de rest raakte gewond. De gevangene die gistermiddag in Vught in Brabant wist te ontsnappen, is gepakt. De man zat in een bus die naar een gesloten instelling voor mensen met psychische problemen werd gebracht. Onderweg vroeg hij of hij eventjes mocht plassen en daarna nam hij de benen. De politie kon de man vannacht oppakken op basis van een belletje. Iemand zei dat hij de man had gespot. En alle regen zorgt ervoor dat deze zomer meer op een herfst lijkt. Wie uitstapjes wil maken zonder kletsnat te worden, moet creatief zijn. Een dagje woonboulevard kan bijvoorbeeld erg leuk zijn, zag verslaggever Roel Pauw. Jullie dachten het is slecht weer, we gaan maar even naar het woonbare huis. Ja, eigenlijk wel. Ja, Ja, ja eigenlijk een soort date. Oeh, ja, dat nou. is gezellig. En hebben jullie ook iets gekocht behalve dat ijsje? Ja, en gewoon een beetje rondgekeken naar bedden. Oh, jullie zijn al zo ver dat jullie naar bedden kijken? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ook voor de komende dagen is er echt woonboulevard weer voorspeld. Krijg je nog het weer? Ja, nat en grijs dus. In het zuiden waait het ook flink. Het wordt 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Se ela sobece que quando ela passa o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. and young and lovely the girl from Ipanema goes Vandaag See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 FM. Then <laughs> tonight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 ZFM Zone zo voor. Nothing steken, nog steken, nog steken, nog steken, nog steken, nog steken, nog steken, I never doubt it nog steken, nog steken, nog steken, nog Firefly, I wonder how they hide